7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Washington twijfelt over vrijgeven foto's lijk bin Laden. Obama zag actie live en bankgegevens Nederlanders gestolen bij gamehacking.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 In Libië is de omgekomen zoon van kolonel Gaddafi begraven. Sef al Arab en drie kleinkinderen van Gaddafi kwamen zaterdag om bij een luchtaanval van de NAVO. Zo'n 2000 aanhangers van Gaddafi waren bij de begrafenis in Tripoli. Ze riepen dat ze de doden zullen wreken. Gaddafi zelf was er niet. Zijn troepen voerden gisteren weer aanvallen uit op de haven van Misrata. De opstandelingen in die stad zijn afhankelijk van de haven voor de aanvoer van voedselhulp. Later werden de troepen van Gaddafi bestookt door de NAVO... en volgens de opstandelingen in Misrata hielden de aanvallen toen op. In Congo worden ruim 100 mensen vermist... nadat een overvolle boot omsloeg en vervolgens zonk. Zo'n 30 opvarenden zijn levend uit het water gehaald. Op dezelfde rivier in Congo de vorig jaar ook al een boot. Daarbij kwamen 200 mensen om het leven. Er waren toen vier keer zoveel mensen aan boord als is toegestaan. De schippers hadden ambtenaren omgekocht om meer mensen te kunnen meenemen. In de Nieuw-Zeelandse stad Auckland is een dode gevallen door een tornado. Verschillende mensen raakten gewond. De tornado heeft veel schade veroorzaakt bij een winkelcentrum. Ooggetuigen zeggen dat het dak van het winkelcentrum is ingestort... en dat auto's opzij werden gesmeten.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 Dan het weer nog. De dag begint koud. In het binnenland vorst aan de grond. Verder veel zon. Het wordt 12 graden op de wallen tot 15 in het binnenland... bij een matige noordoostenwind. Ook morgen nog vrij fris. Er is dan meer bewolking en een kleine kans op een bui. Vanaf donderdag weer volop zonnig. En de maxima stijgen naar 20 graden in het weekend. WB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 33 kilometer file... Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewouden rijndijk 4 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 10 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Tussen Reewijk en Nieuwebrug zijn nu twee rijstroken dicht. Daardoor loopt er ook wat vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Knopend Gouwe 4 kilometer. En op de N11 Leiden richting Bodegraven Voor de aansluiting met de A12 2 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Inmiddels de dag na de grote vangst van gisterochtend. Toen wisten we rond deze tijd zo'n anderhalf uur... dat Osama Bin Laden was doodgeschoten door elite-eenheden vanuit Amerika. En inmiddels heeft de Amerikaanse president er weer iets over gezegd. Obama zei in een toespraak tegenover politici... dat de wereld een stukje veiliger is geworden. Vannacht kwam de Amerikaanse president met een toespraak. Wij gaan naar correspondent Ron Linker in Washington. Wat had Obama nog te zeggen, Ron? Dat was een paar uur geleden, Lara. Een diner met congresleden van beide partijen op het Witte Huis. En de president hief het glas voor een toast... waarin hij verwees naar de dood van, van Bin Laden. Hij kreeg daarvoor opnieuw lang applaus. En toen hij eh, dat applaus had afgewacht... zei hij dat hij hoopte dat het in Washington de komende tijd... zo eensgezind mag blijven als het nu is.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 Far deeper than politics. De president Obama, dus dat hij hoopt, zegt hij dat het land de eensgezinde tevredenheid over deze militaire operatie, die eensgezindheid die er ook was na 9/11, dat die nog een tijdje kan voortduren. De president heeft aangekondigd dat hij donderdag naar New York zal afreizen om daar persoonlijk te gaan praten met nabestaanden van 9/11 en om ook met hen persoonlijk van gedachten te wisselen over de dood van toch de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de terreuraanslagen van uh, bijna tien jaar geleden.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 ...ingespannen kijken. Hillary Clinton zit met een hand voor de mond... ...naar iets te kijken. We krijgen niet te weten of ze, eh, waar ze naar keek... ...of dat een scherm was, dus of ze een videoverbinding hadden... ...of een audioverbinding met die commando's. Maar feit is wel dat ze van minuut tot minuut eh, de strijd daar konden volgen. En de codenaam die die commando's eh, in Pakistan aan Bin Laden hadden gegeven... ...was Geronimo.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 Daar is wel meer bekend over geworden, maar of het nou echt allemaal veel duidelijker is geworden wat er bijvoorbeeld is gebeurd in die laatste momenten van Bin Laden, dat, dat weten we eigenlijk nog niet. Amerikaanse commando's die hebben dat gebouw bestormd waar hij zat en dat is een gebouw met drie verdiepingen. Op de eerste verdieping hebben ze een aantal vrienden van Bin Laden gedood en op de tweede en derde verdieping daar zat zijn familie. Uiteindelijk hebben ze helemaal bovenin Bin Laden gevonden, maar wat er daarna is gebeurd, dat blijft onduidelijk. Aanvankelijk was het bericht ook gisterenochtend dat Bin Laden zich verzet zou hebben. Dat er een vuurgevecht uitbrak. Maar later werd dat weer ingetrokken. Zou hij zich niet verzetten. Uh, er was een bericht dat hij een vrouw gebruikte als menselijk schild. Werd ook weer ingetrokken. Uh, ze bevond zich in de baan van het schot, was toen later de lezing. Feit is dat Bin Laden niet heeft geschoten. Dat is wel duidelijk. Maar dat hij zelf twee keer is getroffen in de borst en in het hoofd. Dus er komt meer informatie binnen. Maar of het nou echt de duidelijkheid verschaft die wij zouden willen hebben, dat, uh, dat niet. En hoe zit het daarmee? Komt die duidelijkheid er nog? Want er is dus in ieder geval of video of audio. Er zullen ook ongetwijfeld foto's zijn. Gaat dat komen? Ja, dat is de vraag. Het Witte Huis beraadt zich op de mogelijkheid om inderdaad videoopnames of foto's vrij te geven van bijvoorbeeld het moment waarop het lichaam van Osama Bin Laden in het water werd gelaten. Hij heeft een zeemansgraf gekregen. En ja, er is hier kritiek op het feit dat dat lijk van Bin Laden zo snel verdwenen is. Republikeinse congresleden zeggen waarom zijn ze daar zo zorgvuldig mee omgesprongen. Er werd heel duidelijk gezegd dat ze gelet hebben op naleving van islamitische regels. Ja, dan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 Is, laat staan dat het misschien wel weer meer woede aanwakkert... in een uh, gebied dat toch al zeer uh, ja, anti-Amerikaans is. Ja, Dat zal geen frisse foto zijn inderdaad, Ron. Dank je wel. Enkele uren na zijn dood verklaarden de Amerikanen al... dat ook een DNA-test had uitgewezen dat het echt Osama Bin Laden was... die was gedood. DNA-materiaal van Bin Laden kon worden vergeleken... met dat van enkele van zijn familieleden. En daarmee is voor 99% komen vast te staan... dat het niet iemand anders is die is gedood, zeggen ze. Gaan we over praten met onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut en hoogleraar Forensische Biologie aan de Universiteit van Amsterdam, Ate Kloosterman. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het mogelijk om zo snel een nauwkeurige DNA-test uit te voeren? Ja. Hoe dan? Als de monsters beschikbaar zijn, ja, dus het monster uh, van het slachtoffer en de monsters van de familieleden, kan dat binnen een dag in principe gebeuren. Ja, en van familieleden, zegt u, dat moeten er dan ook inderdaad wel meer zijn? zekerheid te hebben, hebben we graag een aantal kinderen of de twee ouders. Of als je de beschikking hebt over broers en zusters, heb je er graag meer van. Dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Nee, het ging hier om broers en zusters. De, in ieder geval een zus die in de Verenigde Staten ja, was behandeld. Ja. En dat kan dus op basis van zulke gegevens kun je matchen. Ja. En, en nou zagen we in de omschrijving die uh, de autoriteiten gaven in Amerika... dat het ging om zeer trefzekere overeenstemming. Daar zit toch nog een beetje ruimte volgens mij. Is, is, is dat uh, ja, met 100% zekerheid te zeggen dan dat het inderdaad binnenladen is... als het zo'n zo snelle DNA-test is? Nou geven wetenschappers natuurlijk nooit die 100% zekerheid. Nee, daar was ik al bang Maar je van. hebt wel ja. iets, een, een test die een hele hoge wetenschappelijke bewijswaarde geeft omtrent de identiteit van dit slachtoffer. En maakt het dan nog uit dat het om een snellere test ging? Want dit, dit was wel heel rap, hè? Nou, dit kan binnen een dag. Ik denk dat het uh, hier het monster naar het laboratorium brengen... nog wel eens langer geduurd kan hebben dan het test op het uh, laboratorium zelf. Ja, maar, maar, maar zijn kunnen... er verschillende soorten snelheden waarmee DNA getest wordt? Ja, maar je hebt hier monsters van waarschijnlijk een hoge kwaliteit. Dus die kunnen binnen een dag kunnen die geanalyseerd worden. Uh -huh. Ook op het NFI kunnen wij binnen zes uur kunnen we resultaten leveren. Maar is het toch mogelijk om meer zekerheid te geven dan die er nu is? Alsof... Ja, uit de bericht is nou niet helemaal duidelijk hoe hoog die zekerheid precies is. Um, Zo'n onderzoek kan wat langer duren als je bij de eerste poging... dat je vindt dat je onvoldoende zekerheid hebt. Mm -hmm. Vandaar dat ze hier over dat tijdsbestek in eerste instantie een slag om de arm hielden. Maar okay. ik neem aan dat als het nu naar buiten komt, dat ze die zekerheid dat zij voldoende overtuigd zijn uh, dat het hem is. Even voor de zekerheid, hoor. in hoeverre zijn de wetenschappers uh, beïnvloedbaar... als iemand aankomt met een monster en zegt, uh, dit is Bin Laden. Kunt u het even controleren. Hoe ver ga je er dan al vanuit dat het zo is en dat die al herkend is van foto's? Daar gaan we helemaal niet vanuit. Dit is ook echt een een zaak waar je moet houden aan je protocollen... Uh -huh. en het eigenlijk gewoon als een, uh, als een gewone zaak behandelt... Nee. Dus een soort wiskundige behandeling, je voert gewoon... Ja, ja precies. Aan het eind van, de, van het onderzoek heb je je profielen, hele objectieve gegevens. En daar doe je je berekeningen mee om de bewijswaarde van het onderzoek vast te stellen. Maar ik kan mij voorstellen, meneer Kloosterman, dat de onderzoeker toch enigszins trillende handjes had, wetende dat het ging om het, misschien wel het DNA van Osama Bin Laden. Ja, maar daar schiet hij natuurlijk niet veel op. Hij moet uh, dat in alle rust en in alle concentratie, moet hij dat onderzoek kunnen doen... Trillende handen schieten we niks meer op. Nee, nee, en dat is uit te schakelen uh, als je <laughs> ja. zoiets in handen hebt. Nou, ik vind in dit soort gevallen moet je altijd uh, terugvallen op je robuuste protocollen. Waar we al jaren betrouwbare resultaten mee krijgen. moet Ook voor zo'n zaak moet dat gelden. Aater okay. Kloosterman, onderzoeker bij het Nederlands Forensisch Instituut. Hoogleraar ook Forensische Biologie. Is die in Amsterdam? Dank u wel. Spanje zit financieel zwaar in de problemen. En nu is ook niet langer de zon meer. Gratis hoort u zo dadelijk meer over. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. De spits is niet al te druk. 39 kilometer file in totaal. Een paar bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer. Goed nieuws over de A12 Den Haag richting Utrecht. Alle rijstroken zijn weer vrij. Het slechte nieuws is dat het nog wel 11 kilometer file geeft... tussen Zevenhuis en Nieuwebrug... Daardoor is het ook vastgelopen op de A20-hoek van Holland richting Gouda... voor knooppunt Gouwen 4 kilometer. En op de N11 Leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 17 minuten over zeven, Marcel zei het al, we gaan het hebben over Saab. We hebben u nou bijna elke week wel bijgepraat over de problemen bij de autofabrikant. De productie ligt al weken stil door geldproblemen. Maar de eigenaar van Saab, Spijker Cars, zegt dat de productie binnenkort weer begint. Want er zijn nieuwe geldbronnen aangeboord. Voor vandaag heeft Saab een persconferentie aangekondigd. Het zal gehouden worden in Peking, vanuit Peking. We praten erover met autojournalist Wim Ouderweernink. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u? Gaat het uh, Victor Muller, Topman, toch weer lukken? Ja, ik, ik denk dat hij uh, toch weer een, uh, een enorme creatieve uh, zet heeft gedaan... door uh, op korte termijn geld te regelen... Uh, waardoor de productie binnenkort kan worden opgestart weer... en bovendien een, een strategische alliantie met een Chinees bedrijf uh, aan te gaan. En dat is natuurlijk uh, voor een lange termijn van belang... Uh, op korte termijn is het zo dat hij van een, een uh, investeringsfonds uit Letland... Uh, Gemini drie, uh, 30 miljoen euro krijgt van de Europese investeringsbank kan die ook nog eens de lening van uh, 29 miljoen, een stukje daarvan opnemen... zodat hij op 59 miljoen euro komt uh, op korte termijn. En daarmee kan hij de rekeningen betalen van de toeleveranciers. die uh, dus vier weken geleden zijn gestopt met uh, onderdelen te brengen naar uh, Trollhetten. Maar die hebben ook gevraagd om vooruit te betalen... want ze willen niet het risico lopen, nog een keer in die maar situatie te geraken. Nou, dus hij is nog niet helemaal uit de problemen na vandaag waarschijnlijk? Uh, voor de korte termijn wel, maar dat, dat moet ook wel. De productie ligt vier weken stil, dus uh, hij heeft daar toch wel een, uh, een, een kleine 8.000 of 9.000 auto's uh, productieverlies geleden. En het, uh, het liep al een beetje achter op het schema. Maar uh, veel interessanter is dat hij dus een strategische alliantie uh, zou aangaan met het Chinese Havtai Motor Group. Een... Uh, een eigenlijk volkomen onbekende uh, fabrikant in, uh, in China. Het is een hele grote industriële groep die pas in 2000 uh, auto's is gaan bouwen. Maar uh, in China heb je ongeveer een, uh, 70, 80 kleine autofabrikantjes. En daar is Huawei er één van. En ze hebben in de grote verkoopstatistieken dit jaar nog niet veel uh, laten zien. Maar wat betekent zo'n alliantie? Wat geef je dan aan de Chinezen? Want die komen natuurlijk niet voor niks met geld over de brug. Nee, dat is, dat is natuurlijk wat uh, iedereen heel erg benieuwd naar is. Uh, volgens uh, mijn informatie van de China Car Times zal er... Uh, vanmiddag, om half, vanmiddag om half drie of half vier plaatselijke tijd... maar dat is dus om half tien vanmorgen bij ons... een persconferentie wordt gegeven. En daar wordt dan gedetailleerd, geïnformeerd wat er gaat gebeuren. Maar de verwachting is dat uh, Houtai uh, technische, uh, technische info, uh, kennis van Saab krijgt... want ze hebben dat zelf niet in huis. Ze maken één model en dat is eigenlijk een kopie van de Porsche Cayenne... Um, maar dat ze uh, dan ook eventueel die auto's van Saab in China gaan produceren en distribueren. En in ruil daarvoor zou deze uh, fabrikant dan uh, kapitaal in Saab gaan steken. En waardoor er voor de lange termijn wat meer geld en ook uh, perspectief is voor, voor het uh, voortbestaan is. Meneer dan Winning, ik kan me zo voorstellen dat het um, ook gevaarlijk kan zijn voor Saab en voor Victor Muller um, als al die problemen aanhouden. Hè? Want op een gegeven moment hebben consumenten natuurlijk geen zin meer om met Saab te komen. Is het de kopen is het, is het niet meer sexy uh, om met in dat merk te rijden? Dat was misschien sowieso natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk het, het, het, het hele grote probleem voor Saab. Op het ogenblik het risico. Saab heeft een, een grote aanhang van, van, van liefhebbers die dit toch wel uh, bijzondere Zweedse merk uh, een warm hart toe dragen. en er ook graag voor betalen. Mm -hmm. Maar het moet natuurlijk wel vertrouwen zijn dat de productie op gang blijft, dat de levering uh, gegarandeerd is, ook van onderdelen. En op een gegeven moment moet het toch wel een merk staan, een merk zijn wat een beetje stevig in de schoenen staat, want uh, er is ook nog zoiets als een restwaarde. Uh, er zijn mensen die best 50.000 euro voor een Saab 95 willen betalen of 60.000 euro, maar ze willen na verloop van tijd, als ze die auto gaan inruilen toch ook wel wat geld daarvan terugzien. En, en dat is natuurlijk heel erg belangrijk, dat daar weer vertrouwen komt. Ja, en, en die samenwerking met de Chinees, om daar toch, toch nog even op terug te komen, is dat, doet dat afbreuk aan je merken, want China is natuurlijk een land in opkomst, ook als het gaat om autobouw, maar het heeft nog niet zo'n hele goede naam natuurlijk. Nee, dat, dat, dat is natuurlijk een volgende vraag. Het is wel zo dat uh, uh, Mullen een beetje het voorbeeld volgt van wat er met Volvo is gebeurd. Volvo is helemaal overgenomen van Ford uh, door uh, de Chinese Geely Groep. Dat is een grote autofabrikant in China. En uh, ja, die gaan dan. Geely gaat dus ook de technologie van Volvo gebruiken voor eigen, uh, eigen modelontwikkeling. En gaan ook in China helpen met het opstarten van de productie van Volvo. Uh, datzelfde model, dat denk ik dat Muller dat voor ogen heeft. En daar zal hij dan vanmiddag de details over bekend gaan maken. Wij wachten ook die persconferentie af. In ieder geval alvast bedankt voor uw toelichting. Wim Oudewenink, autojournalist over de toekomst van Saab. Voor niets gaat de zon op. Nou, dat is heel niet waar. Grote economische problemen dwingen de Spaanse overheid tot hard ingrijpen. Zo gaat de subsidie voor zonne-energieprojecten op de schop. Dan staat de overheid ook niet meer garant voor een vaste zonne-energieprijs. Vertelt correspondent Rob Soutberg.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 komt Spanje voorlopig nog duur te staan. Vijf en half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan schakelen met Mark Robin Visser. Hij is in Schorel in de Duinen, waar de brand nog altijd niet geblust is. Wel onder controle. Maar het smeult nog. Mark Robin, daar mag je niet te dicht in de buurt komen. Maar jij loopt wel door het gebied op zoek naar... Nou, wat dacht je? Op zoek naar die ene of die meerdere personen en of persona's die uh, verantwoordelijk zijn voor deze ellende. Ik geloof, de afgelopen twee jaar heb ik gehoord... een stuk of 70 branden in dit gebied. We staan nu bij het bezoekerscentrum uh, van de Schorse Duin. Duinen. Er staat hier vrij wandelen op wegen en paden. Nou, vergeet het maar. Het is hier helemaal uh, door militairen afgezet. Er is hier een noodverordening van kracht. De brandweer is nog steeds druk bezig. Het smult nog aan alle kanten. En Ik heb ook begrepen dat het om een heel groot gebied gaat. Meneer Ameling is mijn persoonlijke expert van vanochtend. En samen gaan wij op zoek naar oorzaken en gevolgen. Laten we eens bij de oorzaken beginnen. Er wordt gegaan dat hier sprake is van brandstichting. Niet alleen dit jaar, maar ook vorig jaar al. Ja, uh, de, de, je hoort niks anders en dat zal ook zeker het geval zijn. En dan moet je je afvragen of het één persoon is of dat het meerdere personen zijn. En wat hier waarschijnlijk is, hè? Nou, wat mij betreft, eh, als ik alles een beetje bij elkaar eh, veeg, zeg maar... dan eh, denk ik dat het hier om meerdere gaat. En dat is op zich bijzonder, want meestal opereren ze in hun eentje. U bent vorig jaar benaderd door de recherche om zich uh, op dit gebied uh, te storten. Heeft u dat toen ook gedaan? Uh, uiteindelijk heb ik dat uh, niet gedaan en dat lag niet aan mij. En, maar uh, uh, waarschijnlijk was ik te duur. Aha. Kijk, nou goed, ik kan, gewoon, ik kan mij u wel veroorloven... dus daarom doen wij het nu gewoon samen vanochtend. Ja. Ja. Uh, wat zijn uw gedachten? Wat, wat zijn mijn gedachten? We moeten de dader, voor half tien. Ja. Voor de half... daders, ja. ja. <laughs> nou, dat, dat is niet eenvoudig. Maar uh, kijk, want ze zijn natuurlijk al jaren bezig... Uh, minstens twee jaar, maar ik denk wel langer... om die uh, brandstichter of brandstichters op te pakken. En onlangs zijn er weer twee uh, gepakt. En uh, dan, uh, dat is recherchewerk, dat is natuurlijk niet mijn vak. Uh, maar waar moeten we ze zoeken? Waar moeten we beginnen? Uh, ze moeten beginnen in Schoorl. Ja, ook oh, toch wel. Dichtbij, ja, dichtbij. Uh, als je de, uh, nou, ja, de, de literatuur daarover leest en je eigen ervaringen daarbij voegt, uh, dan blijken ze altijd in de buurt te wonen van waar de branden plaatsvinden. Dus Schorel, Bergen of een van die andere dorpjes. In ieder geval hier in de buurt. Dan zitten wij op de goede locatie, meneer Ernst Ameling. Wij gaan hier verder zoeken en we komen erop terug. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Ja, misschien, misschien vinden we hem wel. Misschien. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat weet ik wel. De ABU bestaat 50 jaar. Maar wat heeft u er eigenlijk aan? 62 van alle Nederlandse uitzendvestigingen is lid bij ons...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 Amerikanen eisen foto's van het lijk van Bin Laden... en doden door tornado in Nieuw-Zeeland. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Amerikaanse politici eisen dat de foto's van het lijk van Bin Laden... worden vrijgegeven. Ze vinden het belangrijk dat iedereen het bewijs kan zien... dat Bin Laden echt dood is. En vandaag beslist de Amerikaanse regering of ze de foto's publiceert. Inmiddels is bekendgemaakt wat de codenaam van de operatie... tegen Bin Laden was. Daarover correspondent Ron Linker.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 heeft gehad van Pakistanen, maar wil niet zeggen over de rol van de Pakistanse overheid. In Nieuw-Zeeland, in de stad Auckland, is een doden gevallen door een tornado. Verschillende mensen raakten gewond. Ooggetuigen zagen hoe een dak van een winkelcentrum instortte. Oh, mate, that's Holy shit.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 Mario Caterino, 53 jaar, was al sinds 2005 op de vlucht. Hij was eerder veroordeeld tot levenslang. Onder meer voor moord, drugshandel en afpersing. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het blijft de komende dagen droog en zonnig lenteweer. Al is het vandaag en morgen wel aan de frisse kant. Afgelopen nacht heeft het in het noordoosten zelfs licht gevroren. Ja, overdag loopt de temperatuur natuurlijk op, tot een graad of 11 op de wadden. In het zuiden wordt het met 15 graden iets zachter, maar ook daar is het vrij fris voor deze tijd van het jaar. Gelukkig schijnt de zon wel volop, alleen in het noordoosten wordt deze afgewisseld door stapelwolken. Daarbij staat een meest matige noorden tot noordoostenwind. Ook nou, komende nacht daalt de temperatuur weer sterk en komt het op veel plaatsen tot de aan de grond. Morgen, woensdag, dan zien we zonnige perioden. Vooral in het noordoosten wordt deze dan afgewisseld door uh, stapelwolken en lokaal kan ook een enkele bui ontstaan. Het wordt 11 tot 15 graden. De dagen daarna is er veel ruimte voor zon en wordt het geleidelijk ook wat warmer. WB Verkeersinformatie. Er staat 55 kilometer file, ongeveer de helft wat gebruikelijk is voor dinsdagochtend. effect van de meivakantie is goed merkbaar. De meeste vertraging die we nu hebben zit in het midden van het land rondom Utrecht. Lang is de file nog op de A12, daarna richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug staat 11 kilometer. Eerder hadden we daar een aanrijding en waren de rijstroken dicht.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 Kom maar op, zei mijn moeder, toen ik haar vroeg of ze met me wilde praten over Egypte na Mubarak. Ze was koffie aan het zetten in haar ruime keuken. We zijn in het huis waar ik opgroeide. Mijn moeder. Zij woonde in Egypte voor Mubarak aan de macht kwam, tijdens en erna. Ik weet nog niet of het goed kon met Egypte, Hussein, zegt ze. We zitten nog in de naweeën van de revolutie. Ik ben bang dat dit gevoel van vrijheid slechts een illusie is. We hebben nog geen systeem dat vrijheid garandeert. De vrijheid die we nu ervaren, hebben we met een revolutie afgedwongen. Een afgedwongen vrijheid, dat is geen vrijheid. Zodra ik mijn recorder aanzet, barsen los. Alsof ze dertig jaar op dit moment heeft zitten wachten. Voor een stemming is het nog te vroeg, vindt ze. We hebben nog geen objectieve manier om goede ministers te recruteren. Op dit moment kunnen we het land verdelen in goede mensen, die de revolutie ondersteunden en slechte mensen, die het tegen waren om daar een regering uit samen te stellen, zal niet eenvoudig zijn, verwacht ze. We zijn veertig jaar onderdrukt geweest en de bevolking wantrouwt de politiek. De arrestatie van Mubarak doet daar maar weinig aan af. En ook na de revolutie zijn corruptie en steekpenningen onontbeerlijk om iets voor elkaar te krijgen. Nee, Egypte is er nog niet, zucht mijn moeder. Ik vertelde al eerder in deze blog dat mijn moeder zeer religieus is. Aan de keukentafel vraag ik haar hoe ze denkt over een islamitische staat. Vroeger al leerde ze mij dat dat haar grote droom was. Iedereen interpreteerde de islam anders en daardoor kan het gewoon nog niet. Ik was een aanhanger van de moslimbroederschap. Maar ik heb gezien hoe zij het referendum manipuleerde. Ze islamiseerde het proces alleen maar voor politiek gewin. Dat is geen antwoord, zeg ik. De vraag was of je nog steeds een islamitische staat wil. Ja, zegt ze ferm. Maar ik zie het niet gebeuren. De moslimbroederschap rekent op een grote groep Egyptenaren... die ongeletterd zijn en onwetend over de machtsstructuren. En dankzij die groep klimt de moslimbroederschap naar de macht. Iemand die niet eens zijn eigen naam kan schrijven... kan toch geen afgewogen keuze maken bij het stemmen? De eerste tien jaar van Mubarak waren nog niet zo erg, gaat ze verder. Maar in 1990 werd duidelijk waar hij heen wilde. Hij handelde in wapens en zijn fortuin groeide langzaam. Ineens werden overal paleizen en kastelen gebouwd van mijn belastinggeld. Ondertussen gingen de belastingen ook nog eens omhoog... en werden de levensmiddelen duurder. Ook al zei Mubarak heel vaak dat dat juist niet ging gebeuren. En toen kwam zijn zoon Gamal in beeld. En ik realiseerde me ineens waar Egypte naartoe ging. Al dus mijn moeder. Hij gaf het bevel om op demonstranten te schieten. Het bloed van de demonstranten heeft alles veranderd. En het was het bloed dat Mubarak uiteindelijk de kop heeft gekost. Zonder de revolutie zou hij nooit zijn opgestapt. Al dus mijn oude moeder. Vlogs van hoe zijn dus terug te lezen op nos.nl. Even zoeken onder de weblogs. Dan door naar de sport en dus naar Tom van het Hek. Tom, goeiemorgen weer. Een goedemorgen. Vanavond is het zover om kwart. Ja. Voor negen returnwedstrijd in de halve finale van de Champions League. Barcelona-Real. Dan hebben we het dan natuurlijk al weken over ja. de geraakt geraakte coach Mourinho <laughs> van Real. Um, zullen we het nu weer eventjes over de inhoud hebben? Ja, laten we bijna blij zijn dat het de laatste van de vier is. En uh, gewoon optellen dat Barca eigenlijk de grote winnaar gaat worden van dat vierluik... Normaal gesproken, want ze gaan kampioen worden. Real mocht die beker dan uiteindelijk in de hoogte houden en laten vallen vervolgens weer in Maastricht. Of in Madrid en... Ja, Maastricht zeg, zouden ze van dromen bij MVV van deze beker. Ja, dat is wel heel lang geleden. En ja, vanavond verdedigt Barcelona dus een 2-0 voorsprong. Het enige gevaar zou je nog kunnen zeggen, door al die hectiek eromheen, is dat Barcelona misschien wel op de totale vernedering van Real uit is. En daar moeten ze misschien nog even niet meteen mee beginnen, maar als die kans zich voordoet, komt Barcelona op voorsprong. dan zullen ze proberen Real echt te kleineren. En eh, ja, Barcelona is daartoe in staat en Real is toch een wat aangeslagen ploeg. Maar eh, ja, we vechten voor ons leven en dergelijke kreten, heeft eh, de coach nogmaals geuit, maar uiteindelijk op het veld is Barcelona toch wel herenmeester gebleken tegen Real. En die gaan dat vanavond, zijn ze ook veel te ervaren voor, natuurlijk niet weggeven. En eh, misschien moeten we blij zijn dat het er dan ook even op zit. We gewoon naar Barcelona, Manchester United gaan uitkijken, dan kunnen we het weer inderdaad gewoon over het voetbal zelf hebben. En de andere onderzoeken... gisteren zijn er een paar protesten afgewezen door de UEFA... en er loopt nog een onderzoek tegen Mourinho. Daar komt vrijdag wel een uitspraak over. Maar vanavond eerst maar eens even gewoon kijken... en hopen dat het een veel betere wedstrijd wordt dan vorige week. Ja, nou kan dus toch nog best wel aardig worden. Elftallen met Verdetten. Nou, daar hebben we de twee, Real en Barcelona. In Frankrijk is Verdetten van over de hele wereld natuurlijk. In Frankrijk wordt momenteel heel andere discussie. Wat speelt daar nou Nou, het is een heel merkwaardig verhaal... want er zijn natuurlijk wel eens discussies in landen of je met een x-aantal spelers geboren in een dergelijk land... of met de nationaliteit van een land zou moeten spelen. Dat is dan een beetje om het landelijk voetbal te, te, te bevorderen. Nou, daar is nooit zo heel veel discussie over. Maar in Frankrijk is er iets heel raars aan de hand. Een nieuwsite kwam er vorige week achter... dat er een, uh, ja, een uh, soort uh, decreet zou zijn geweest... dat er een quota moet komen. En je hoort het echt goed, het woord. Op voetbalscholen en opleidingsinstituten. Frankrijk heeft veel van dergelijke centra. En daar zou de quota zijn uh, vastgelegd. Gelegd dat er meer blanke spelers en minder gekleurde spelers... zouden worden toegelaten. Dus ook nou, met, dat, met een Frans paspoort? Met een Frans paspoort. Dus dit is, heeft tot een, een, een heftige reactie geleid... het ministerie van Sport. Want dat heeft Frankrijk en de bond zelf de, doen onderzoek. De, de laatste is apart. Maar die willen denk ik nog doen voorkomen... alsof het ergens in, de, in diepe holen van de bond verzonnen is. Maar er zouden meerdere bestuursleden bij betrokken zijn. De technische directie van de Franse voetbalbond zou erbij betrokken zijn. En, ik eh, kan het niet anders zeggen de toepasselijke naam van de bondscoach, Laurent Blanc, zou er ook mee hebben ingestemd. Ja, hoe, hoe voorzien je het ja. he, in deze? Maar het is natuurlijk een, een absurde zaak. De technisch directeur, François Blacard, dat zeggen we maar overigens verder ook niks hoor, maar dat is de technisch directeur van de Franse Bond, is inmiddels op non-actief gesteld. Dus er is daar wel degelijk iets aan de hand. Het zou echt op schrift en dergelijke gesteld zijn. Volgende week komt het allemaal naar buiten. Maar het is wel een, een, een ja, intens, merkwaardige en hele treurige zaak natuurlijk, dat je quota in deze tijd ja. Nog neer zou zetten voor het toelaten van, en het gaat dus eigenlijk om kinderen, hè, om hele jonge mensen, tot voetbalscholen en opleidingsinstituten. Ja, en als dit allemaal waar blijkt te zijn, Frans voetbal kon al niet zo heel veel meer hebben, maar dan hebben ze met een hele nieuwe, diepe crisis te maken, maar dan hebben ze hem ook wel helemaal zelf. Zelfverdiend, ja, gewoon dat zeggen, dan maar zelf nagemaakt. Goed, dankjewel, Tom. Tot morgen. Doei. Wij We gaan weer naar Mark Robby Visser. Het is 13 minuten over half acht. Um, hij is in school waar een enorm gebied in vlammen is opgegaan. En hij is samen met een expert op zoek naar de veroorzakers van al die ellende. Ja, er is een uh, noodverordening van kracht en Dat betekent dat wij uh, niet echt het gebied in kunnen waar die brand op dit moment nog, uh, nog gaande is. Ik loop hier met Ernst Ameling, forensisch psycholoog. Veel kennis van pyromanie. En Sander Schoon is zojuist uit het struikgewas gekropen. Dat <laughs> cameraman van het NOS-journaal. Jij mocht wat dichterbij om beelden te maken. Wat heb je daar gezien? Um, nou, wat me vooral verbaasde... was de omvang uh, van het gebied dat getroffen is. Het is zeg maar uh, lichtheuvelachtig. En een hoop uh, echt duingebied. En daar is echt... Zover je kan kijken is het echt uh, helemaal zwart geblakerd. De vegetatie is zeg maar zo goed als weg. Het is helemaal vlak. En... Um, uh, goed, op sommige plekken komt er ook nog rook uit de grond, dus, dus die, die brand, waar het onder de humuslaag zit. En, uh, dus er is ook op verschillende plekken is de brand er ook nog aanwezig om, uh, om te blussen. En, uh, ja, het, is dus vooral, het is een enorm gebied. Wij zijn op zoek naar uh, daders en wij zijn op zoek naar clues. Uh, meneer Ameling, heeft u nog vragen aan, aan hem die ons misschien verder kunnen helpen? Nou, ik zou, ik zou het zo niet weten. Want... Gaat even een politiemotor uh, voorbij? Dan wordt hier goed in de gaten gehouden. Ja. Uh, nee, ik, ik ben uh, ooit... Dat was voor RTV Noord-Holland. Ben ik ook het gebied in gegaan. Vorig jaar. En toen hebben we een heel groot gebied... Uh, daar, daar, waren, daar werden opnames gemaakt. Toen mochten we dus wel in. Toen was ik ook erg onder de indruk. Uh, het mooie was, dat was dus denk ik een maand nadat daar op die plek die grote brand was geweest... toen kwam er allemaal weer jong groen door, door, doorheen. Dat gaat zo ontzettend gaat snel. Wel, ja. Uh, ja, wat weg is, is natuurlijk weg. Maar het herstel gaat ook wel verrassend snel, hoor. Dat is wat mij, wat mij is opgevallen toen. Ja. Nou, dat is dan een klein sprankje hoop. Ja. Hier vanuit het zwart geblakende schorrel. Uh, Sander, jij gaat snel naar het finale De Beelden. dan kunnen dat we die straks op televisie kunnen zien. Veel succes. Dank je wel. Ja, oké. Okay. Ja, ja gelukkig. Okay. En uh, wij gaan verder op zoek naar clues. In Schoorl. He, meneer Ameling? Okay. Ja, ja, ja, graag. Ja, okay. ja. Wat weten we van dat Navy SEAL-team dat Osama Bin Laden wist te doden? En vooral, wat mogen we weten? En wat niet? Zo dadelijk Michel de Weger van de Nederlandse Defensieacademie... maar eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Marcel, we zitten met een probleem op de A67. Venlo richting Eindhoven is dus een aanrijding geweest met twee vrachtwagens. De weg is nu dicht tussen Afritzomeren en Gelderop. Inmiddels staat er ook al een dikke file. Ook een aanrijding op de A2 Den Bosch richting Utrecht... tussen Afrit-Evending en Nieuwegein-Zuid, 7 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. En ook een aanrijding was er op de A15 Rotterdam-Gorkum... Tussen Sliedrecht Oost en Gorkum 5 kilometer, daar zijn alle reisrokken weer vrij. En langzaam gaat het wat beter op de A12 Den Haag richting Utrecht. Nog steeds wel langzaam rijden tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Een dag na de Amerikaanse commando-operatie waarbij Osama Bin Laden werd gedood, zijn er nog heel wat vragen over hoe deze in zijn werk ging en hoe dat zit met dat team dat het deed. We praten erover met Michiel de Weger, als wetenschapper verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Meneer de Weger, goedemorgen. Goedemorgen. U doet onderzoek naar dit soort commando-operaties. Uh, kunt u vertellen hoe denkt u dat de operatie in zijn werk is gegaan? Want wij dat uh, bijvoorbeeld uh, Obama, uh, Osama. Eh, <laughs> ja. ja, nou ja, goed, dan komt het mij ook een keer. Osama in zijn hoofd is geschoten, dat betekent toch dat ze heel dichtbij zijn gekomen? Nou, daar, daar kunnen we denk ik wel van uitgaan. Over het algemeen, uh, wat ik begrijp uit, uit openbare bronnen, is dat. Uh, er zijn natuurlijk drie cruciale elementen. Je moet informatie hebben, hè? je moet inlichtingen hebben over waar je precies naartoe gaat, hoe het daaruit ziet. En ik begrijp dat men dat heeft, uh, ook heeft uh, gehaald over, uh, uh, van bronnen op de grond. Dat de CIE daar toch in de buurt was uh, met teams. En dat men ook al een poos langs daar uh, kleine, poos lang kleine, kleine vliegtuigjes uh, had overvliegen. Mm -hmm. Dus men zal wel gewoon redelijk beeld hebben gehad. In ieder geval van de buitenkant uh, hoe dat complex eruit ziet. Een tweede heel belangrijk element is het, uh, het transport, het vervoer. Uh, daarheen. En je wil natuurlijk ook proberen zo snel mogelijk uh, uh, daar weer, weer weg te gaan. En het is toch wel uh, nu bekend dat dat met helikopters is gegaan. En, uh, ik zie reconstructies uh, met, met twee helikopters, drie en met vier, maar in ieder geval een klein aantal. Uh, en het een derde element is wat dan uh, de SEALs uh, blijkbaar uh, zelf hebben gedaan. Die zullen dat complex... Uh, zijn ingegaan, inderdaad kamer voor kamer, dat hebben uit, uitgekampt. En er zijn verschillende berichten over dat ze via het dak zijn gekomen, dat er op het dak is geland. Er zijn berichten dat, het, dat de helikopters in de tuin, dus binnen de muren zijn geland. Anderen zeggen daarbuiten, dat de teams buiten, buiten zijn gebleven om het gebied onder controle te houden en dat er maar één team naar binnen is gegaan. Sommige berichten zeggen dat er uh, van, van beneden naar boven door het, gebied is ge, door het gebouw is gegaan. Mm. Uh, en anderen zeggen van boven naar beneden. Maar nee, dat is zo zal... onbekend ook begrijp. Ja, ja. Dat, dat zal waarschijnlijk ook wel zo blijven. Maar ze zullen inderdaad wel van kamer naar kamer zijn gegaan. Dat, dat, uh, zo gaan dit soort operaties, ja. Meneer de wegen bij dit soort operaties is natuurlijk dat de eerste slag een daalder waard is. Zo, zo niet beslissend is. Hoe snel gaat zoiets? Ja, je, je moet, ik hoor nu dat het veertig minuten heeft geduurd. Nou, dit is ongeveer wel het soort van tijden. Uh, soms korter, soms, soms langer. Maar de crux is het zo kort mogelijk te houden. Ja. Zeker in, uh, in vijandige omgevingen. Want uiteindelijk zijn het toch maar een, een aantal handenvol mensen die dit altijd doen. En als ze tegen grotere groepen komen te staan, zijn ze erg kwetsbaar. Dus men zijn alles, zal alles proberen om zo snel mogelijk erin en uh, zo snel mogelijk weer eruit te gaan. Ja, En voor die SEALs, is dit nou, een afgezien van de persoon waarom het ging natuurlijk, is dat een bijzondere operatie? Ja, nou precies wat u zegt, afgezien van de persoon waar het om gaat... Uh, is dit toch wel het werk wat, wat dit soort eenheden uh, doet en, en veel doet. En daar zijn ze uitermate goed in getraind. Dus, dus dit is hun werk... Ja. Ze, zullen, ze, zullen, ja, ze zullen zeggen: van ja, goed, dat dat nou allemaal uh, samen gaat, dat is, dat is bijzonder. Maar het soort werk, dit is gewoon hun werk. Ja, daar zijn ze voor opgeleid. Ja. Um, wij begrijpen ook dat het is gebeurd even na 1, kwart over 1 om precies te zijn uh, in Pakistan. Dat betekent dat het donker was, uh, s'nachts. Is dat. Handig bij zo'n operatie? Dat is absoluut handig. Uh, ook als je de foto's ziet waar dan het, uh, het bloed in de kamers is. Dat lijken mij uh, slaapkamers. Het lijkt me toch redelijk waarschijnlijk dat ze net uh, in de slaap of na de slaap... Uh, net ontwaakten uh, dat die, de mensen daar binnen waren. Dat is allemaal onderdeel uh. van de tactiek. Ja. Nu zijn de foto's naar buiten gekomen dat uh, de staf, het kernkabinet van Obama... inclusief Obama en Hillary Clinton, zitten te kijken. Of in ieder geval... Uh, te kijken en te luisteren naar wat er gebeurt bij die actie. Wat zien zij? Wat hebben zij gezien? Hoe gaat dat? Ik, ik weet het niet. Ik nee? weet niet wat ze gezien hebben. Misschien hebben ze een, een, een audio-verbinding gehad. Misschien zijn de seals daar met, met camera's naar binnen gegaan. Dat gebeurt? Kon... Die hebben, hebben dat op de helm? Dat gebeurt, ja. ja. Ik weet niet of dat in dit live... geval was, uh, zo was, maar mm. dat kan, ja. ja. Maar dan heb je een live-verbinding? Ja, dat zou kunnen, ja. Waarom is niet gewoon een bom op dat huis gegooid eigenlijk? Klinkt wat ja, misschien, maar. Ja, dat doen ze wel vaak in, in, in Pakistan de laatste tijd. Uh, maar ja, het, het dilemma is natuurlijk als je, als je echt uh, raak wil gooien. Dan, dan gebruik je ook een grote bom. Maar dan is er weinig bewijsmateriaal over. Ja, je, ja, je als je, als je een kleine dan bom gooit, dan, dan raak je misschien niet. Nee, ze wilden natuurlijk bewijzen ja. dat het uh, om Osama bin Laden ging. Ik denk het wel. En ook zeker weten dat men niet te veel geweld gebruikt. Geen onnodige slachtoffers. En misschien ook op het laatste moment. Uh, uh, misschien wisten ze niet precies dat hij, ja, dat hij het inderdaad was die daar was... of dat hij er net niet was. Of je wilt dan, uh, die mensen die daar binnen gaan, die zijn er ook op getraind... om op het laatste moment, als ze zo'n kamer binnen gaan... Uh, nog dat soort beslissingen te nemen. Ja. Er zijn ook interessante foto's gepubliceerd vanuit de Situation Room... Hè, waar we uh, Obama zien en ook Hillary Clinton en nog meer mensen. Uh, hoe is de aansturing van zo'n operatie? Heeft uh, Obama daar bijvoorbeeld nog überhaupt iets over uh, te zeggen? Nou, het is gebruikelijk dat hij wel uh, een, een plan krijgt. Ook in andere landen is het wel gebruikelijk dat het plan uh, tot op hoog niveau gepresenteerd wordt. Uh, ik weet niet of hij tijdens de operatie nog contact heeft gehad. Meestal uh, wordt dat toch overgelaten aan, aan de militaire lijn mm -hmm. en de commandanten ter plaatse. Maar ik, ik weet niet precies hoe dat gegaan is, maar zoiets denk ik. Ja, want Hij ziet, kijkt zeer gespannen toe. Heeft hij die foto's gezien? Uh, nee, ik ben vanochtend vroeg opgestaan en okay. ik heb dat niet gezien. Nee. Nou, Dan moeten we maar even kijken op nos.nl, daar hebben we ze geplaatst. Ja, uh, we zien daar ook een belangrijke generaal volgens mij achter een laptopje zitten. Die uh, staat dan in contact, neem ik aan, met degene die rechtstreeks in contact weer staat met die Navy SEALs. Ik weet het niet. Ja. Nu um, is het natuurlijk met die SEALs uh, zo dat dat uh, nationale helden kunnen worden. Toch, denk ik? Gebeurt dat ook? Wat gebeurt er met die mannen? Ik, ik weet het niet. Ja, Meestal wordt niet bekend wie, wie hier precies bij waren. De namen van de mensen. Uh, ja, en over het algemeen natuurlijk die SEALs zijn, zijn hartstikke bekend in Amerika als, als eenheid. En dat wordt toch überhaupt ja, wel als, als hele films goede militair gezien. Veel films, veel documentaires en er hangt een hele, hele sfeer omheen. Maar meestal worden de namen van de mensen die dit gedaan hebben... raken nooit bekend. Ja, iemand heeft het toch geschoten uiteindelijk? Ja, ja, dat ja. lijkt me wel. Het ja. ja, feit ook dat die foto's naar buiten komen... dat lijkt me ook wat PR achter zitten. Is dat normaal bij zo'n operatie, meneer De Weger? Het verschilt. Het verschilt. Uh, ja, ik denk dat er toch wel druk op staat dat men wel bewijs uh, levert... Maar aan de andere kant ga je ook niet te veel daarvan laten zien, denk ik. Nee, je wilt nog omdat... wel wat geheim houden over je. Ja, je maar misschien, en je misschien ook als ik hoor dat hij één of twee keer in het hoofd is geschoten. Dat zijn toch niet hele mooie plaatjes. En de, Misschien maakt dat ook niet... En maakt dat mensen nog, nog bozer of nog meer mensen boos dat dit gebeurd dus is. Er zijn verschillende overwegingen. Oké, okay. ja. dank dat u uh, uw licht wilde schijnen over de operatie. Michiel De Weger. Tot de dienst. Wetenschapper verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, Gisterochtend hadden ze het natuurlijk nog niet, maar dat wordt vanmorgen ruimschoots goed gemaakt. Het nieuws van de dood van Osama bin Laden staat op de voorpagina's van alle Nederlandse kranten. Zo komt de Telegraaf. Met alle grote letters die ze mee konden vinden. Verlos van de duivel. De krant toont het eh, bekende beeld van de juichende Amerikanen bij Ground Zero. Ook plaatst het foto's van Bin Laden's schuilplaats in Pakistan... waar eh, alleen de bloedsporen nog getuigen van het geweld. De volkskrant schrijft dat met de dood van Bin Laden de kop van de slang is afgehakt. Volgens de krant geeft de dood van de Al-Qaeda-leider de Amerikanen het zelfvertrouwen terug... dat ze waren kwijtgeraakt na de moeizame oorlogen in Irak en Afghanistan... President Obama, leden van het kernkabinet... en adviseurs voor de Nationale Veiligheid... hebben de operatie in Pakistan live gevolgd. De New York Times stond een foto. We hadden het net al even over met meneer De Weger. Waarop onder andere Obama en minister Clinton... naar de beelden kijken, zeer ingespannen. Het scherm is niet te zien, maar de hand voor de mond van Hillary Clinton... doet vermoeden dat de beelden ze niet onberoerd laten. In islamitische kringen is met verbazing gereageerd... op het zeemansgraf dat de Amerikanen binladen hebben gegeven. Voorzitter wij ben gaaf van het islamitisch begrafeniswezen... zegt in het AD dat deze vorm van uitvaart tegen de regels van de islam is. Een zeemansgraf geef je alleen als het echt niet anders kan, zegt Webbinga. Volgens hem waren hier genoeg andere mogelijkheden. De plek van Osama bin Laden op de 10 Most wanted List van de Amerikaanse FBI is nog niet ingenomen, trouwens. Wel staat er een rode balk inmiddels overleden, deceased, onder zijn foto. Met een beloning van 25 miljoen euro voor informatie die tot zijn oude aanhouding zou leiden, was Osama verreweg de meest begeerde misdadiger op de lijst. Een aantal opmerkelijke pagina's over bin Laden in de Bijlage bijlagen van de Volkskrant. Daar zien we een compilatie van gedode terroristenleider in de kunst- en popcultuur. Van South Park tot Kopspijkers, overal werd die geparodieerd. Zo werd volgens de krant de afgelopen jaren een abstracte vijand gecreëerd. Want bijna nergens waagden media, film en kunst zich aan een menselijker beeld. De dood van Bin Laden zorgde voor een record aan berichten op Twitter. Tussen kwart voor vijf en half zeven maandagochtend gisteren dus. Dat is kort nadat het overlijden van Bin Laden bekend was gemaakt werden bijna 3500 berichten per seconde geplaatst. Dat zijn er inderdaad heel veel. Dat is de hoogst aanhoudende reeks tweets ooit, zegt Twitter zelf. Bovenaan de ranglijst staat nog steeds het Japanse nieuwjaar. Dat kende 7000 tweets per seconde. Ook ander nieuws. In de kranten DNB, de Nederlandse bank, topman, Nout Welling, minstig in het Financiële Dagblad in de discussie over zijn eigen opvolging. De door veel politici gewenste cultuurverandering bij de Nederlandse bank is volgens Welling geen taak voor de nieuwe president. Op een bijeenkomst voor Tilburgse studenten zei hij dat de cultuurverandering wat hem betreft de verantwoordelijkheid is van het hoofdtoezicht. Welling vindt bovendien dat zijn eigen opvolger best van binnen de Nederlandse bank mag komen. Dat terwijl de gedoogpartner van het kabinet, PVV ervoor pleit dat die nieuwe topman van buiten komt. Ook binnen het kabinet is er een discussie over... of het niet beter is een nieuwe, krachtige manager van buiten te halen. Volgens de krant is het de wens van de directie... om zittend directielid Lex Hoogduin naar voren te schuiven. Maar is het kabinet daar nog niet over uit. Over de dood van Osama Bin Laden praten we verder na acht uur. Onder andere met Coco Want hoe gaat het verder met de war on terror van de Verenigde Staten? Hoe zullen zij die strijd tegen de terreur verder gaan voeren? En we hebben het over uh, het proces tegen John Demjanjuk. Hij staat in München terecht wegens oorlogsmisdaden.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 Vind een dealer in uw regio op tempoor.com. Het batteriecomfort. De Raindance Touches van Hans Groen. Kijk op batterie.nl. Dit is Radio 1.